9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Duizenden scholen geven vandaag buiten les. En in Engeland is Julia Skripal ontslagen uit het ziekenhuis. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. De dochter van de Russische expion Sergei Skripal mag het ziekenhuis verlaten. Het Britse Sky News meldt dat Julia Skripal gisteren al naar huis mocht... maar het is niet bekend of ze het ziekenhuis in Salisbury ook echt heeft verlaten. Naar verwachting komen haar artsen later vandaag met een verklaring. Julia Skripal en haar vader werden begin vorige maand in Salisbury slachtoffer... van een aanslag met het zenuwgas Novichok. Volgens de Britse regering zit Rusland achter die aanval. Sergei Skripal ligt nog wel in het ziekenhuis... maar verkeert niet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 De Amerikaanse president Trump denkt erover om speciaal aanklager Robert Mueller te ontslaan. Dat zei hij nadat de FBI het kantoor van zijn advocaat Michael Cohen was binnengevallen. De dienst zou op zoek zijn geweest naar een betaling aan pornoactrice Stormy Daniels. Cohen heeft haar 130.000 dollar gegeven om niets te zeggen over haar seksuele relatie met Trump. De FBI kreeg een huiszoekingsbevel van Mueller... die ook onderzoek doet naar mogelijke Russische inmenging... bij de presidentsverkiezingen. En volgens Trump is er sprake van een heksenjacht... en hij noemt het handelen van Mueller een schandaal.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 Het weer in het noorden is het zonnig. Vanuit het zuiden neemt de kans op regen toe. Later kunnen er een paar stevige regenbuien vallen. Soms met onweer ook. Het wordt 16 tot 21 graden. En ook morgen wisselvallig met in het zuiden de meeste kans op buien. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. De files worden alweer korter. Bij elkaar staat er nog iets minder dan 200 kilometer... Er zijn ook helemaal geen bijzonderheden meer... dus ik noem de langste files. Dat is op de A4 van Rotterdam naar Den Haag... tussen Knopend Ketelplein en Rijswijk... 10 kilometer en 20 minuten tijdverlies. Ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Roelofaransveen en Zoete ook een half uur op onthoud. Dan de A10, de ring van Amsterdam. Daar staat het vast tussen de Koentunnel en Amsterdam Buitenveldert. In totaal is dat zo'n 8 kilometer en de vertraging is een kwartier. En op de A50 van Os naar Arnhem... tussen Knopend Bankhoef en Knopend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 Het NOS Radio 1 Journaal. Zes minuten over negen is het. Ruim 2000 scholen geven vandaag buitenles. Ik kijk even naar buiten door de Luxe Flex heen. Nou, het zonnetje schijnt hier in Shelby City een klein beetje. Dat uh, betekent dat dat goed nieuws is dus. En uh, dat buitenles geven, dat is ook heel goed. Daar hebben we al meer over gehoord in deze uitzending vanochtend. Martijn van der Zanden is in Meppel. En Martijn, waar merk je dat dan aan dat het goed is om buitenles te geven? Nou, ik zie een hele hoop blije gezichten hier op het, op het schoolplein. Zojuist hebben ze even de warming-up gedaan. En op dit moment geeft juf Diana even uitleg over wie waar op het schoolplein les krijgt vandaag. Want bijna de hele dag krijgen deze leerlingen dus buiten les vandaag. 81 leerlingen zitten hier op Basisschool Kindcentrum Talent in Meppel. En ik sprak er net een paar en die hebben er heel veel zin in vandaag. Ja, heel erg. Waarom? Omdat uh, het, het buiten is. En ik ja, die... hou van uh, buiten zijn. Uh... Ja, je hebt, je hebt zelfs een korte broek aan. Ja, ik heb zelf een korte broek aan, ja. ja. Je bent er helemaal klaar voor. Jij jij ook een beetje zin in deze buitenlesdag? Ja. Waarom? Uh, nou, het is gewoon leuk buiten. En het is nu wel wat warmer. Ja. Maar wat is het verschil met inderdaad? Hè? Want je kunt binnen het lokaal zitten, yeah. je kunt ook buiten rekenen krijgen. Wat, wat is het verschil voor jou? Uh, nou, buiten doen we allemaal verschillende spelletjes, zoals uh, dan even meestal molen lopen, liggen en dan moet je de tafel, tafels opzeggen door de, doorheen te lopen. Ja. En leer je dan ook beter, denk je? Ja. ja. En jij ook een beetje klaar voor buiten lesdag? Ja, zeker weten, ja. Waarom is het zo leuk? Nou, ik hou heel erg veel van sport en het is buiten heel veel spelletjes en actief bezig zijn en zo. En je krijgt ook wel eens les in een lokaal. Wat, wat vind je leuker? Uh, buiten. Ja, want zo lokaal kan ook wel een beetje muf worden natuurlijk. Ja, dat is het ook wel af en toe. En denk je dat je ook beter leert doordat je buiten bent? Uh, ja, denk het wel. Ja, weet je ook waarom? Nee, maar ik denk gewoon dat, buiten beter, dat je buiten beter leert. Ja, het is dus, uh, die, deze jongen weet niet helemaal waarom het nou beter is om buiten les te krijgen. Maar hij vindt het wel fijn inderdaad. Meester Timon, jij ja, gaat hier dadelijk les geven aan groep 5, 6. Jij weet dat wel, hè? Waarom is dat nou zo goed om buiten les te krijgen? Ja, nou, sowieso is het hartstikke gezond om buiten te zijn. En ook de mogelijkheid om te bewegen, meer te bewegen in de klas. Met alle tafels en stoelen wordt dat al heel snel uh, lastig om veel te bewegen. Dus dat is al een, een belangrijke reden. Maar daarnaast is het natuurlijk ook zo dat het ene kind leert graag op een hele talige manier uh, door te lezen. En het andere kind heeft heel veel baat bij om dat op een andere manier, op een sportieve manier uh, te leren. Ik heb een kind in de groep die uh, moeite heeft met de tafels. Uh, en die vindt het heel lastig om dat van papier te leren. Maar die is wel super gemotiveerd op het moment dat hij uh, een tafel estafette kan gaan doen en ook lekker kan gaan rennen. Ja. Ze zitten nu rond de zandbak op de rand van, je hebt de papier in je hand. Wat, wat gaan ze zo doen? Ja, ze gaan zo aan de slag met rekenen met sprongen. Uh, rekenen en, met sprongen, rekenen wat moet ik me dan voorstellen? Ja, dat is een soort parcoursje die ze gaan afleggen... Uh, met allemaal verschillende sommen. Dus uh, ze gaan hardop automatiseren van tafels bijvoorbeeld... waarbij ze een parcourtje afleggen uh, en pionnen aantikken... en in hoepels gaan springen. Uh, en dan gaan ze daarna aan de slag met de provincies van Nederland. Kijk, heel goed. En uh, nou ja, jij bent een soort van ambassadeur voor dat buitenles. Krijg je andere uh, docenten, collega's, krijg je die makkelijk mee? Uh, nou ja, het, het werkt altijd goed als er in de school een karttrekker is. Iemand die enthousiast is, die het mooi vindt. Net zoals dat je iemand uh, hebt die enthousiast is voor muziek of voor beweging, uh, gym. Uh, dus dat werkt altijd. Uh, ik merk dat heel veel leerkrachten het mooi vinden, het leuk vinden. Het is iets anders dan alleen maar uit het uh, boek werken. Het doorbreekt ook een beetje het patroon van het dagelijks uh, uit het boek werken. Uh, dus ja, er zijn veel leerkrachten enthousiast. En je ziet het ook wel aan de deelnemers van de buitenlesdag. Twee jaar terug waren het er, geloof ik, 120. En nu zitten we al op 2200. Dus uh, nou ja, daarin zie je wel dat het een, echt wel een hype uh, aan het uh, worden is. Nou, volgens mij hebben we lang genoeg gekletst. De leerlingen, ze moeten aan de slag hier. Ze gaan dus rekenen met sprongetjes. Ik ga eens even kijken hoe dat weer hier op het schoolplein eraan toe gaat. Martijn van der Zander was dat in Meppel. De kritiek van Jan ja. Publiek, Elisabeth. Cijfers en interpretatie eerst. Vanochtend zei ik namelijk dit. En het aantal klachten over leeftijdsdiscriminatie... op de arbeidsmarkt in Gelderland en Overijssel... is afgelopen jaar ten opzichte van 2015 verdriedubbeld. Ja, een verdriedubbeling heb ik het over. Maar wat bedoel ik nou, vraagt Jan zich af. Bedoel je drie keer zoveel, dus een verdrievoudiging... of drie keer dubbel, en dat zou dan een verzesvoudiging zijn... Ik bedoelde drie keer zoveel. Het ging namelijk over uh, een percentage dat van 5% naar 15% ging. Dus ik had het beste verdrievoudiging kunnen zeggen. Ja. Verder hadden we vanochtend het dus over ouderen op de arbeidsmarkt. Ook in de uitzending verder nog. Uh, ik laat even twee stukjes horen. Dit was om zes uur. Werkloze 60-plussers die maar moeilijk aan een baan komen. En dit was om acht uur. 45-plussers kunnen vanaf vandaag... Jij doet gewoon andere tekst. ja. 45-plussers. Jij legt de grens N daar al. Nou, van ouderen. Oriental Beat die vroeg zich dat ook af. Je hebt het over 60-plussers en 45-plussers. Wordt de oudere werknemer dan steeds jonger? <laughs> <laughs> uh, nou, Het verschil zit er maar in dat de vacature-site van Ambo... die vandaag gelanceerd wordt, die is gericht op 45-plussers. En dat 60-plussers had uh, betrekking op het verhaal... van de reportage die daarna kwam. Want dat uh, bedrijf dat neemt echt 60-plussers aan. Ja, dat was dat bedrijf in Amersfoort. inderdaad. Die ging echt op zoek naar opa's en oma's... Als als we het noemen, want dat moesten mensen zijn die kleinkinderen hadden. Maar het is natuurlijk algemeen bekend, ook in de statistieken nu, het gaat goed met de arbeidsmarkt. De economie trekt weer aan. Maar juist in die groep, laten we zeggen, boven de 50, wordt het, uh, wordt het nog steeds lastig om een baan te vinden. Ja, dan was er nog een uh, vraag over dat onderwerp. Robert die verbaasde zich namelijk over dit fragment. Maar wat mij heel erg opviel, is dat uh, wat oudere mensen vaak hun geboortedatum niet meer op hun cv zetten. U vindt het van de gekken. ik vind het uh, bizar. Ja, Dat was de directeur van een bedrijf dat uh, juist wel positief stond uh, staat tegenover oudere werknemers. En Robert die wil graag weten of er eigenlijk verplichtingen zijn... als het gaat om wat je wel of niet op je cv zet. Dus als je bijvoorbeeld niet je, je geboortedatum erop zet of dat, of dat uiteindelijk ja. tegen je kan? Kieren. Ja, of, of je dat erop moet zetten of niet, vraagt en? hij zich. Nou, uh, het hoeft niet. Judex, een juridische dienstverlener, die zegt erover... Uh, je moet sowieso niet liegen op je cv natuurlijk. Want uh, als je wordt aangenomen op basis van onjuiste gegevens... dan uh, kan dat ook weer tot ontslag leiden. Maar dat gaat dan vooral over gevoelige gegevens... zoals crimineel verleden of medische toestand. En niet echt over de geboortedatum. Maar um, uh, sowieso niet liegen, het hoeft er niet op, het mag wel. Dat is uh, eigenlijk het verhaal. Dan nog een laatste opmerking over de muziek van vlak voor half acht. Wat was dat mooi. En wat was het eigenlijk, mailt Edwin. En uh, Franco, die stond swingend op. Laat hij weten. Noir Dizier, zo heet de groep. Uh, veel gedraaid toen dat uit was. En dat was ergens in...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 Ja, wij vonden het hier een hele kalme ochtendspits eigenlijk. Dus er stond natuurlijk wel veel file, dat is altijd zo op dinsdag. Maar geen bijzonderheden en ook geen ellenlange wachttijden. Nu nog de meeste vertraging op de A4 van Rotterdam naar Den Haag... tussen Knopend Ketelplein en Rijswijk. Nog 20 minuten vertraging. En nog een kwartier vertraging op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Knopend Koenplein en Amsterdam Slotervaart. Oh meet me where we're shifting gear some Bloutoon is dat een? Uh, hey, nou, ik zag een tijdje terug, Johannes, zag ik een filmpje van jou in je eigen auto nee, ja. met dit nummer <laughs> ja. of je eigen liedje? Ja, ik wist, kijk, de, de, de, het liedje was topsong bij Radio 2, wat natuurlijk een eer is. Alleen ik had het zelf nooit op de radio nog gehoord. En op een gegeven moment was er een week dat ik uh, in de auto stapte en steeds op dat moment. Echt per toeval was die song op de radio. Ja, en op, omdat die, die wordt dan elke week uh, of de hele week doorgedraaid. Ja, en daarna ook. Dan blijft hij hier lang op de playlist staan. Dus dat is sowieso fijn. En, toen, en dan hoor je hem op de radio. En het is, blijft toch een bijzonder moment als je je eigen liedje op de radio hoort. Dus, ja, ja, dat uh, filmpje is vast wel erg te vinden. Ja, uh, dat want, staat denk ik wel op. Instagram. het is, het is grappig. Zo. Jij zit in die auto, dus je met je eigen nummer mee het playback eigenlijk. Ja, het is vreselijk. Maar ik, ik was zo blij dat ik hem hoorde <laughs> eindelijk op de radio. Ja. Johannes Sigmund uh, is Bloudzoen. Um, we praten eigenlijk naar aanleiding van je nieuwe album... want dat is uit derde en laatste deel van de Jupiter-trilogie. Mm -hmm. Jupiter part 1 en part 2 waren er al. En nu Up. Ja. Waarom eigenlijk niet part 3? Nou, ik vond toen ik bezig ging, toen ik toen deel 2 af was... en ik weer ging toeren ook, uh, veel concerten ging doen... en ik begon te schrijven aan deel 3... wat in mijn hoofd toen ook nog deel 3 heette... merkte ik al heel snel dat de liedjes op dit album iets meer de tijd nodig hadden. Dat, ook, dat ik heel veel liedjes ook had. Dat er, dat er veel mooie dingen ontstonden. En ik dacht, dit lijkt wel iets meer een volwaardig album te worden. En vooraf had ik dat niet gedacht. Want het zou inderdaad gewoon, gewoon deel 3 worden. En uh, nu, als ik er nu op terugkijk... en uh, het album is eigenlijk pas vrijdag uit... voelt dit als het, het midden, middenstuk eigenlijk van dat 3 luik. Dus ik dacht, ik geef dit... Een losse titel. Ja, is, is het ook, want daar heb je in interviews wel eens wat over gezegd. De aanleiding zeg maar, om te beginnen aan dit hele project was niet zo fijn. Hè? Je hebt een hele vervelende ervaring gehad op, op, met een uitje op, op de Schelling, geloof ik. Hè? Ja, dat was een ongeluk met uh, ja, een Facebook. Drugs, ja, drugs, Juist. Goed, maar daar hoeven we ook, ook niet over te hebben. Maar uh, in, in de tussentijd, want zeg maar, dit derde deel... is dat, er is intussen wel heel veel tijd overheen gegaan. Ja, nou kijk, de, de, de, de artistieke aanleiding voor mij... om dit drie luik te maken... kwam toch wel heel erg, heel erg voort uit het feit... dat ik al vier albums gemaakt had. En wat je vaak doet, is je brengt een album uit... dan ben je anderhalf tot twee jaar aan het toeren. Niet, niet zeg maar back-to-back, -back, zoals we dat noemen... maar gewoon vier veel onderweg, ja. komt er over twee jaar weer een album. En dan in een soort cyclus waar je maar in zit. En dat had ik al vier keer gedaan. En ik merkte van, ja, ik, ik wil gewoon iets anders doen. Ik wil iets maken. Ik wil het bedenken, het opnemen, de volgende dag uitbrengen... en de dag erop spelen. En uh, zo is eigenlijk dat idee van een drieluik ontstaan. En dan het enige dogma voor mij was... in een korte tijd zoveel mogelijk maken. Ja, maar dan, dat is ook nog iets. Je moet dus inderdaad heel veel uh, materiaal dan ook hebben... Je nou, dwingt jezelf dus tot veel schrijven. Veel ja, maken. het is niet dat ik veel op de plank had liggen. Uh, dus het is echt consequent vanaf nul steeds weer beginnen. En uh, dat vergt wel een andere werkmethode, die heel leuk is. Het is een hele andere dynamiek, want je kunt niet meer twijfelen. Want daar heb je geen tijd voor. Dus ja. je bedenkt iets, je neemt het op... en dan hoop je maar dat het soort van goed is. Maar Ja, precies. Wat ben je dan ook nog wel kritisch? Van, uh, nou ja, goed, eigenlijk moet ik er nu wel één hebben... dus dit doen we maar. Maar eigenlijk zou die, uh, zou, is die nog niet goed genoeg? Nee, gek genoeg gaat de lat juist bij alle keuzes die je maakt... steeds hoger liggen. Omdat je weet dat er, dat, dat, ja, dat, dat tijdsding wat eraan vasthangt, die deadline... Dat, die, uh, dat daar niet mee te sol is. Ik merkte wel, bij deel 2 was ik dat <laughs> wat ik een beetje zat. Dus <laughs> had uh, ik op de achterbank... Uh, s'nachts nog in de auto teksten te schrijven... Uh, van een, voor een liedje dat ik de dag erop moest inzingen... omdat het maandag gemixt moest worden. Ja. En toen dacht ik, zo, ja zo, dat weet ik niet. Ik weet niet of dit de bedoeling was. Je legt je daarmee dus uh, ja je legt lat heel hoog... maar ook, je moet ook een bepaalde discipline aan de dag leggen... Dan, om dat voor elkaar te krijgen. Ja, maar die, dat, die heb ik denk ik wel ook als liedjes schrijven Ook als er geen tijdsdruk op ligt. Ik schrijf altijd wel veel. En, uh, en soms, soms is dat heel spontaan. En ik heb ook een studio aan huis, dus ik kan daar altijd wel terecht. Uh, en soms is het ook echt gewoon heel erg gepland. Dan zit ik om tien uur s ochtends in de studio en dan ben ik om acht uur s'avonds, negen uur s'avonds is het een werkdag. Eigenlijk, ja, eigenlijk net zoals iemand anders met zijn broodtrommeltje onder de, de snelbinden naar kantoor gaat. Ja. Zo schrijft een liedje schrijven liedjes eigenlijk. Dat kan, ja. Dat gebeurt. hoe, hoe, want, hoe werkt dat? Heb jij een boekje bij ofzo waar je dan aantekeningen maakt? Hoe komen dingen binnen? Wat, wat, wat leidt uiteindelijk ik, tot liedjes, tot Ik teksten? heb nog steeds een boekje. Alleen die, die blijft maar leeg en dat komt eigenlijk door de smartphones. Aha. Het is zo makkelijk om nu snel even een ideetje in te zingen. Vroeger zong ik nog wel eens een voicemail van mijn eigen, eigen huistelefoon. <laughs> dan bel je jezelf. Ja, maar en dan, dan zei ik tegen de huisgenoten, laat hem erop liggen, want ik wil een idee vastleggen. <laughs> ja. uh, maar dat hoeft niet meer. En, uh, maar ik ben wel altijd wel, ik sta altijd wel een soort van... Aan. Uh, ja, is een lelijk woord, maar het is wel zo. Maar dus als we nu, ik ga je dat niet vragen, hoor... stel je voor dat er ook allerlei uh, voice mails van anderen opstaan en zo die wij niet hoeven te horen. Maar als, ik, als we nou <laughs> jouw telefoon gaan luisteren, dan staan daar dus al ideeën op ja. waar we uiteindelijk uh, van kunnen genieten, met z'n allen. D dat zijn vaak hele, hele prille ideeën en soms blijft daar heel veel van bewaard in het eindresultaat, uh, ja. Grappig. Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk legendarische verhalen daar. Of De, de lik van uh, Satisfaction, geloof ik. Uh, met in een dronken bui ingespeeld door Keith Richards. En hij werd s' morgens wakker en drukte die cassette-recorder nog eens een keer naar oude. Dat is eigenlijk best wel aardig. Ja. Voor hetzelfde als had hij er iets over opgenomen. Ja, Hadden we die, ik zei, dat doen we door. Gisteren of twee nachten geleden zei ik, dan werd ik s ochtends wakker. En ik zei tegen mijn vriendin: Ik zeg. Ik, had, ik heb vannacht zo'n mooie song geschreven... maar ik ben niet wakker geworden... terwijl ik mezelf altijd train om mijn dromen te onthouden... omdat daar soms hele goede ideeën oh, ja. in zitten. Ja. Alleen het lukte me niet. Het was waarschijnlijk te moe of uh, een wijntje te veel. <laughs> maar het was, uh, dus ik ben me er altijd wel van bewust... dat er soms in je hoofd zulke, ding, zulke interessante dingen gebeuren. En als je ze niet vastlegt... ben ik bang dat ze niet meer terugkomen. Ik heb altijd gedacht, nee, nou, een goed idee komt altijd terug... Maar daar ben ik wel een beetje nee, van teruggekomen. Nee, dus je kunt, niet, je kunt niet de gemakzucht hebben van. nou, ach, dat, dat doe ik. schrijf ik dan vanmiddag wel even op. Want dan, dan ben je het misschien kwijt. Vaak wel. Ja. Bekend voor jou is ook dat je een wielenliefhebber bent. Hè? ook fietst zelf ook veel. Ja, graag. Is dat, is dat inderdaad ook een manier om aan inspiratie hier te komen? Nou, het is vooral voor mij een manier om... Eh, ik, ik hou gewoon van die sport. Ik vind het ook leuk om de koers te volgen los van dat ik zelf graag uh, fiets. Maar zo zondag zit je ook Parijs-Roubaix gewoon te kijken. Ja, heb ik eerst zelf gefietst. Okay. Dat wel. Dus dan kom ik iets later binnen. Maar uh, het was ook mooi weer. Maar fietsen is voor mij ook gewoon een manier om fit te blijven. En ook met hoofd juist leeg te fietsen. Ja. Dus het is niet dat ik dan denk, dan komen daar fantastische ideeën binnen. Het is eerder van... Daarna is het gewoon weer een soort van opgeruimd hierboven. Die plaat up, uh, ja, die, uh, vrijdag komt die officieel uit, hè? Want... Volgens mij is die afgelopen vrijdag oh, Vrijdag uit, ja, vrijdag uit. oké. Okay. Ja, goed, want de, de liedjes ervan zijn natuurlijk ook al, uh, al via de, de bekende kanalen uh, mm -hmm. naar buiten gekomen. En je bent ook al druk aan toeren ook, zag ik. Ja, we zijn nu vooral uh, veel uh, promotionele dingen aan het doen. Zaterdag beginnen we in Brussel... Uh, doen we twee shows. Smiddags een show. dus is een extra ding. Daar zijn nog wel wat kaartjes voor. En uh, die, die avondshows uitverkocht. En dan gaan we Nederland, Duitsland doen. Uh, Paradiso nog in mei. Daar dus zie ik heel erg naar uit. En uh, Arnhem. Blijft en dat ook leuk? Dat, dat toeren en, en optreden? Of is dat eigenlijk het leukst van, het, van al je, alles wat je ja, doet? Ja, zonder dat is het niet af. Ik vind ook echt... Uh, een plaat is pas af als die uit is. Maar, en, en liedjes gaan pas weer leven en hun werk doen op het moment dat je ze live speelt. Dus dat is wel die. Ik zou het, zou het heel raar vinden en ook niet. Het klopt voor mij niet als je een album uitbrengt en dat niet vervolgens live tegen horen gaat Klopt het dat ik signaleer dat. Uh, nou ja, ook met deze plaat, dat nummer Heen nou ook. Het, is, ja, het blijft hangen. Je, je, nou ja, ik, ik zit weer aan die beelden te denken van jouzelf in die auto. Dat er, ja. dat er ook wel iets meer vrolijkheid in is gekomen. Want in het begin had je ook een beetje om je heen hangen van, oh, het is allemaal wel een beetje serieus en zo. Ik ben nog steeds een serieuze jongen. Maar vrolijkheid is een serieus ding ook, hè. De mensen kunnen daar wel lachen over doen, maar vrolijkheid is een heel serieus onderwerp. In ieder geval niet eens om mee te spotten of zo, of net nee. mee te doen. Nee, maar... nee het, als, het, als je het bent en als het goed gaat. En, voor mij is het een soort voorjaarsplaat. En dat zit heel erg in de vibe, denk ik, van, deze, van dit album. Het is, uh, er zit wel een soort zonnige melancholie in, zo noem ik het maar. Want als je tegen me aanschopt, komt dat er ook wel uit. En ik, ik ben geneigd om iets meer over de donkere kant of vanuit de donkere mm -hmm. te, te zingen of te schrijven. Maar, uh, maar zonder licht, weet je wel, heb je daar niks aan natuurlijk. Maar, gefeliciteerd met een mooie plaat. Dank je wel. De, de afmaking van die trilogie. Want dan hierna, wat, dat, wordt gewoon alweer, dat zijn allemaal weer zelfstandige. Ik ga eerst even toeren. Als toeren, ja. Ja. ja. Dus we houden de uitgaansagenda's ook in de gaten in de buurt. En, uh, en komen we naar je kijken. Hartelijk dank voor het gesprek. Johannes de Siegmund, Blauwtsoen was dat. Hier op NPO Radio 1. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws, daar gaat u meer over horen de komende uren. De Raad van Discipline geeft zijn oordeel over minister Ferdinand Grapperhaus. Vert heet hij hier? Wordt hij vert genoemd, wist je dat? Nee. <laughs> Ja, dat Staat hier ver, Ik zou zeggen Ferdinand. De vraag ligt voor of hij in 2016 als advocaat onjuist heeft gehandeld. Hij zou een rechter misleidende informatie hebben gegeven in een ontslagzaak. Als die klacht gegrond is, dan kan een maatregel volgen. En dat kan een waarschuwing zijn, een boete of zelfs een beroepsverbod. De Nederlandse oranjevrouwen gaat het over voetbal. Die spelen vanavond het WK-kwalificatieduel tegen Ierland. Daarmee hebben de Leeuwinnen nog een appeltje te schillen. In november namelijk werd het 0-0 tegen Ierland. Het is voor ons uh, is het hartstikke belangrijk om, uh, om deze drie punten te pakken. Dus ik denk, uh, ja, dat is voor ons op dit moment prioriteit. Ja, we hebben natuurlijk allebei 10 punten en uh, ja, we willen natuurlijk al afstand gaan nemen. Zij doen eigenlijk niks anders dan alleen verdedigen en de bus parkeren. Nou ja, het is een hele verdedigende ploeg en ik denk um, um, dat wij hebben laten zien dat we graag zoveel mogelijk uh, willen voetballen, dat het ook onze stijl is. De wedstrijd Ierland-Nederland is vanaf half negen te volgen, ook op deze zender NPO Radio 1. En het wordt vandaag de dag van Mark Zuckerberg, de baas van uh, Facebook, Zuckerberg, moet je geloof ik zeggen, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Uh, in ieder geval vanavond verschijnt hier de hoorzitting... van de Amerikaanse Senaatscommissie. Uh, die gaat over juridische zaken. Tech-redacteur Nando Castellijn, die volgt dat voor ons. Nando, uh, leg nog eens uit, waar moet hij zich voor verantwoorden? Ja, Hij moet zich verantwoorden voor hetgeen waar we het al weken over hebben... over hoe het kon dat gegevens van maximaal 87 miljoen mensen wereldwijd... in handen konden komen van dat databedrijf Cambridge Analytica. En daar zijn uiteraard heel veel vragen over bij de politici. Wat kunnen we verwachten? Nou ja, het kan wel spannend worden. Het hangt er een beetje vanaf hoe Mark Zuckerberg... de vragen van de politici gaat beantwoorden. Draait hij om de hete brei heen? Wat Facebook de afgelopen jaren wel vaker heeft gedaan. Of, of ja, geeft hij ze echt de antwoorden die ze willen? Ja, en ik verwacht eigenlijk wel dat het best spannend kan worden. Oké, okay, nou, jij blijft het volgen. Zo daar nieuws uit komt, horen we dat. Van Nando Kastelein, nu naar Karel Johan de Zwart... voor de onderwerpen van Spraakmakers. Goedemorgen, Jurgen. Onze Spraakmaker van de dag is Rutger Bregman, historicus. En hij werpt een ander licht op de tegenstelling goed-fout. Iedereen denkt altijd dat hij aan de goede kant staat. Ook de slechte rikken worden gedreven door nobele motieven. Althans, dat vinden ze zelf. En dat levert ja, interessante inzichten op... die we zouden kunnen toepassen op uh, bijvoorbeeld het uh, bestrijden van terrorisme. En Maxima, vijf jaar koningin van Nederland. royaltyverslaggever Yvonne Hoebe schreef een boek... over het populairste lid van ons koningshuis. En dat is interessant, want dan kunnen we haar vragen... of de Maxima, zoals we die voorgeschoteld krijgen in de media... overeenkomt met de echte. En nog even de stelling van Stand.nl. De stelling van Stand.nl is... we kunnen prima leven zonder Facebook. 0800-1101 of stemmen kan via stand.nl. Zometeen in spraakmakers. dat begint om ietsje over half tien... want u krijgt eerst een overzicht van het allerlaatste nieuws. Dat doet Elisabeth Steins en dan wens ik u vast een prettige dinsdag verder. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS Journal. De dochter van de Russische ex-dubbelspion Sergei Skripal heeft het ziekenhuis verlaten. Volgens Britse media mocht ze gisteren al vertrekken en is ze ondergebracht op een veilige locatie. Julia Skripal en haar vader werden begin vorige maand vergiftigd met het zenuwgas Novichok. Volgens Groot-Brittannië zit Rusland achter die aanval. Premier Rutte heeft tijdens zijn bezoek aan China opgeroepen tot eerlijke handel. Hij reageerde daarmee op de dreigende handelsoorlog tussen de VS en China. Beide landen willen importheffingen op elkaars producten invoeren en dat dreigt uit de hand te lopen. Rutte deed zijn oproep tijdens een economisch congres. Om te voorkomen dat depressieve patiënten een terugval krijgen... kunnen ze het slikken van medicijnen het beste combineren met gesprekstherapie. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek. Tot nu toe werd gedacht dat het slikken van antidepressiva alleen... het beste werkte tegen een terugval. En Thuisbezorgd.nl gaat restaurants aanpakken die kosten doorrekenen aan klanten. Restaurants die zijn aangesloten bij de etenbestelsite betalen commissie. Sommigen vinden die te hoog en rekenen door aan de klanten. Volgens Thuisbezorgd is dat niet de bedoeling en plegen de restaurants daarmee contractbreuk. Het weer tot slot. In het noorden is het zonnig. Vanuit het zuiden neemt de kans op regen toe. Later kunnen er een paar stevige regenbuien vallen, soms ook met onweer. Het wordt tussen de 16 en 21 graden. ANWB Verkeersinformatie. De spits is bijna opgelost. Er zijn nog maar een paar files die wat vertraging opleveren. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Breukelen en Knoopend Holendrecht 6 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Knoopend de Hoek en Knoopend de Nieuwemeer... voor de aansluiting met de A10 6 kilometer en ongeveer 10 minuten op onthoud. En op de A27 Breda Utrecht is de vertraging een kwartier tussen Knaup Gorkum en Lexmond. NPO Radio 1. KRO NCRW. Nieuwe hit op Facebook. Sorry is helemaal niet de hardest word. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers.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 Nederland is alvast aangeschoven Goedemorgen. Bart, goedemorgen. Uh, goedemorgen even wat anders. Hoeveel vrienden heeft uh, Vrij Nederland op Facebook? Uh, <hums> 56.000. Is dat veel of weinig? Vind je dat zo moeilijk? Um, dat is niet slecht. Um, als je het vergelijkt met uh, de correspondenten, mm. hebben we nog een lange weg te gaan. Ja. Uh, maar de correspondenten zijn natuurlijk vanaf dag één heel actief dat geweest. gericht in, ook. In, Echt? Nou, ja, juist eigenlijk uh, gericht op het, uh, zeggen, het binnenhalen van mensen vanuit dat sociale netwerk in je eigen netwerk. Dat is ook denk ik heel belangrijk om mm -hmm. te doen als ja. media. Dat je zorgt dat mensen een directe relatie met je hebben. En dat het niet via Mark Zuckerberg loopt. Ja. Maar het is natuurlijk wel een hele slimme manier om artikelen te verspreiden. Zo en, is dat, uh, ja. ja. En dat is het vanuit de... Gaan we het in Standpunt ja. uitgebreid over hebben. De vraag is namelijk hoe afhankelijk u privé of zakelijk bent geworden van Facebook. En de stelling is, we kunnen prima leven zonder Facebook. Laat uw standpunt horen op 0800-1101.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 Het is een onbetrouwbare, liegende, megalomane, schijnheilige, privacy schendende blauwe teringsite, waar je elke dag toch weer naartoe gaat. Van, oh ja, even checken. Hoe het zit. When people share more, the world becomes more open and connected. Het slaat nergens op. And in a more open world, many of the biggest problems we face together will become easier to solve. Hij is een dag zonder Facebook en eigenlijk bevalt het hem wel. Voor veel mensen is het denk ik lastiger om die, die emotionele stap te maken. Heeft hij al reacties gehad? Nee, nog niet. Nee, want uh, ik, ik kan niet meer op Facebook. Ja, de stelling is vanochtend, we kunnen prima leven zonder Facebook. Uh, we hadden het er al heel even over Rutger Bregman, spraakmaker van de dag en historicus. Uh, wat zou jij invullen, eens of oneens, bij die stelling? Nou, ik ben zelf een totale hypocriet op dit vlak. Dus oh. ik heb mijn persoonlijke account al lang geleden verwijderd. Okay. Maar ik heb nog wel een pagina. Dus ik zend alleen nog maar. Ja. Maar ik heb zelf geen timeline meer. Dus uh, is, ik volg uh, is... niet meer wat andere mensen zeggen. Maar ik zend nog wel naar andere mensen. Ja, dat is een soort opportunisme dat misschien ook wel een beetje past bij Facebook. Ja, ja je bent nog wel. De drugs dealen, maar je, deal, je, je neemt het zelf niet meer. Ik dus het <laughs> ja. zelf geen gebruiker meer. Uh, en ook geen vriend. Uh, Bart, hoe zit dat bij jou? Nou, ik, ik weet nog dat, uh, dat ik vader werd in 2009. En dat het voor mij op dat moment echt eventjes uh, een rol ging spelen... van hoe ga ik hiermee om? Uh, omdat ik nu keuzes voor anderen aan het maken ben... als ik foto's van mijn kinderen ja. op dat uh, netwerk ga zetten. En toen hebben we, mijn vrouw en ik besloten... om gewoon uh, geen afbeeldingen van onze kinderen erop te zetten. En daardoor heb ik eigenlijk ook alleen maar een soort van... Uh, uh, uh, ik bedoel, uh, ik heb niet het gevoel dat ik nou enorm veel weggeef... daar wat ik, uh, waar ik nu spijt van heb. Dus ik, ben, ik heb geen suicide gepleegd... Uh, mm -hmm. Mm -hmm. Maar ik, uh, ja, het, is, het is inderdaad iets meer zenden geworden en iets minder uh, ja, delen. Ja, en we kunnen prima leven zonder Facebook. Wat zeg je dan eens of oneens? Ik zou het prima kunnen. Ja, het zou wel ja. gaan. We gaan eens kijken hoe u in het land daarover denkt. We krijgen mailtjes binnen. En ook via Twitter en Facebook komen de reacties. Zo zegt Sandra Wierstra, die is het eens met de stelling. Ze heeft nooit Facebook gehad en ook nooit gemist. Dus ja, nee, dat is dan ook wel lastig. Omdat haar vrienden weten dat ze geen Facebook heeft... sturen ze haar gewoon grappige dingen en de nieuwtjes door... Net zo handig, via de sms of zo, denk ik dan. Clara overigens zou ook wel van Facebook af willen, maar vindt dat lastig. Ze heeft een eigen bedrijf en kan zo uh, direct met haar klanten communiceren. Ja, en als ze dat niet zou doen, dan uh, zou ze toch echt wel uh, inkomsten mislopen. We gaan naar de bellers. Laura Scholten, goedemorgen. Bent u daar, ja, mevrouw Scholten? Eens, uh, okay, ja, ik ben met de Oké, ja. Er. Prima leven zonder Facebook, dat gaat wel. Prima, zeker. Ik ben het eens met de stelling. Ik, uh, ik heb het niet, ik mis het niet en uh, nou, ik ben er ook nooit op geweest. Nee. En wat, waarom zit u daar niet op? Wat is dat een soort uh, nou ja, natuurlijke weerzin? Of uh, hoe moet ik dat uh, nou, plaatsen? Ik denk... Ik werk al tien jaar in de mediamonitoring en analyse, dus ik weet vanuit die achtergrond uh, ja, wat er gedaan wordt met de data, data-analyses. Ja. Misschien dat het daardoor komt dat ik daar wat voorzichtiger in ben geweest. En nou ja, naarmate de tijd uh, verstreek, heb ik wel eens gevraagd aan mensen, moet ik erop? Mis ik iets? Maar ja, zelfs de grootste fans, zeg maar, die raden het niet aan. En de laatste tijd uh, oh. steeds minder. Dus, oh. Ja dat, is, ja, dat is voor mij geen reden om erop te gaan. Nee, dus u heeft het gewoon lekker zo gelaten eigenlijk. Ja, dan mis je ook niks. Prima. Dat kun je, ja. dat kun je nee, dan concluderen, nee, toch? Niks. Nee, niks. Nee. precies. En wat ik ook hoor, als er echt iets leuks is... dan wordt dat ook wel uh, doorgestuurd op andere manieren. Dus. Geen probleem voor u. Goedemorgen, Willem Overbos, directeur van mkbservicedesk.nl. Goedemorgen. Dag. U adviseert ondernemers hè? Uh, hoe om te gaan met social media. Wat zegt u? Uh, Vanaf van dat Facebook of niet? Nee, ik zeg blijf erop zitten. En ben je wel bewust van nou ja, de dingen die het nieuw zijn en ben je bewust van privacy. Yeah. Maar als je kijkt naar de 10,9 miljoen Nederlanders die op Facebook zitten en de 2,1 miljard mensen wereldwijd. Yeah. Dan denk ik dat je als ondernemer, zeker hè, als je iets in de retail. Of rechtstreeks met consumenten doet, uh, ja, toch best onverstandig is om u daar zomaar af te springen terwijl je daar een behoorlijk deel van je business vandaan gaat halen. Ja, uh, onverstandig zegt u, maar ja, uh, er is ook gebleken dat je nogal kwetsbaar bent. Althans, je privacygegevens zijn nogal kwetsbaar. Dat slot. Uh, tegelijkertijd moet je kijken naar wat er aan gedaan wordt om dat hè, weer recht te zetten, en daarmee praat ik het niet goed. Ik kijk vooral even naar die. Ja, die ondernemers die nu in een, in een café zitten... of in een retailbedrijf zitten... denk even aan de lokale boekenwinkel. Denk aan het lokale café of restaurant. Ja. Ja, daar is de communicatie voor een groot deel... Hè, via Facebook laten mensen weten... wat ze van je restaurant vinden... of ze het leuk vinden. Ze raden het aan aan anderen. En die data heb jij als ondernemer ook tot je beschikking. Hm. En dat weten de consumenten ja. die je aanbevelingen geven ook. Dus het is in de basis best een transparant systeem. En je kan er als ondernemer echt je voordeel mee doen door goed te kijken naar wat jouw klanten vinden van jouw ja. uh, producten of diensten. Nou bent u een servicedesk, hè? Uh, maken ondernemers zich veel zorgen? Merkt u dat op dit moment, na al die verhalen over Facebook? Nee, wij krijgen geen extra vragen over help, wat moet ik doen? Uh, er, is geen, er is geen paniek uh, uitgebroken onder ondernemers in Nederland uh, rondom dit thema. Ik denk wel dat als je de media volgt, dat het, een, hè, het, is, het is absoluut een topic. Privacy is ook echt een topic waar... Zeker richting de AVG van 25 mei aanstaande, hè, de algemene verordening ja. van persoonsgegevens, is het natuurlijk wel iets waar je als ondernemer mee bezig zou moeten zijn. En met name de vraag stellen, hoe ga ik om met klantgegevens? En hè, daar zou je mee bezig moeten zijn nu als ondernemer. Niet of je wel of niet op Facebook blijft zitten. nee En wat adviseert u dan trouwens? Nou, behandel je klant net zo, hè, Behandel de gegevens van je klant in ieder geval net zoals dat je die klant zou behandelen. En dat je zelf behandeld zou willen worden. En zorg er vooral voor dat je nu echt gaat starten met het in kaart brengen van de plekken waar jij jouw klantgegevens opslaat. Ja, maar die, die gegevens je zijn je nou net zo juist, essentieel, toch? Dat je, dat je die goed bewaart. En natuurlijk moet je daar zoveel mee omgaan, maar. Ja. Nou ja, die gegevens zijn essentieel. En vooral ook wat je ermee doet en hoe je ze opslaat. En daar gaat die wet ook over, een Europese wet overigens. Die, uh, ja, die, er, die bedrijven verantwoordelijk stelt voor het goed omgaan met klantgegevens. Dus ik denk dat er enorm veel aan de hand is waar ondernemers uh, ja, zich de komende maanden druk over zouden moeten maken. Uh, en ja, juist daarvoor de aandacht hebben. En, ja. Ja, wel of niet op Facebook blijven, ik zou daar voorlopig gewoon op blijven zitten. Hè, ja. je, uh, goed voorbereiden op die AVG, want daar gaat het denk ik echt om. Ja, maar goed, u vindt het dus onverstandig om er nu vanaf te gaan. Uh, uh, moet je ook niet gewoon concluderen dat het ook gewoon niet kan? Het is uh, zeg maar, ja, het is een soort uh, zelfmoord eigenlijk als je er vanaf gaat. Dus we zitten ook in een soort ja, uh, afhankelijke keurslijf. Ja, het is, het is inderdaad. He, het is niet het enige alternatief. Je hebt natuurlijk ook een website. Uh, die, het hetzelfde als nu je website uitzet en niet meer op Google vindbaar zijn. Dat vind ik ook zelfmoord. Uh, ja. En er zijn heel veel kleinere ondernemers, denk aan de zelfstandigen, die een pagina op LinkedIn en een pagina op Facebook hebben... als zijnde hun bedrijfspagina. En ja, daar word je op gevonden, daar doe je je business. Dus dat is niet iets wat je van de een op de andere dag gaat uitzetten. Ja. Goed, hartelijk dank. Uh, de conclusie moet dus misschien toch wel een beetje zijn... Uh, dat we een beetje vastzitten met z'n allen. Want je hebt eigenlijk geen keuze als ondernemer. Uh, ik ga u bedanken, Willem Overbos, directeur van uh, MKB mkbservicedesk.nl. We gaan naar Gerne Scholten. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, hoe gaat u om met Facebook? Um, nou, ik gebruik Facebook veel voor inderdaad, internationale contacten en uh, het opdoen van kennis... die ik nee, misschien niet direct in Nederland kan uh, vinden. En ik werk zelf heel veel met kinderen met uh, complexe beperkingen. Ja. En merk ik dat juist Facebook een, groep is waar, of een, ja, een plek is waar uh, ook mensen die zich... Uh, die zich interesseren of die bezig zijn met um, hele uh, rare diseases. Dus wat maar heel weinig voorkomt. Dus zelfs misschien aandoeningen waar maar 50 van in de wereld zijn. Ja. Die vinden elkaar juist op Facebook. Ja. En dan is er eigenlijk ook altijd in de wereld wel iemand wakker... die dan weer bijvoorbeeld bepaalde vragen kan beantwoorden... op het moment dat iemand een vraag heeft. Ja, dat, dat, he, daar zit hem dan de kracht eigenlijk in. Hè? Dat je uh, mensen ja. die op een andere manier... waarschijnlijk nou ja, vrij onmogelijk uh, te bereiken zouden zijn geweest... dat je die dan wel bereikt. Mm -hmm. Maar maakt u zich wel eens ja. zorgen over, uh, over de gegevens... Want dat is dan ook weer zo, als je het hebt over kwetsbare mensen... die gegevens liggen ook op straat. Dan maakt u zich daar wel eens druk om? Uh, nou, er wordt over het algemeen wel heel um, specifiek mee omgegaan in wat mensen uh, delen, zeker in dat soort groepen om inderdaad vragen te stellen. Ja. Er zijn wel veel, uh, zeker professionals, hebben daar natuurlijk, uh, gewoon de verplichting om daar heel uh, gevoelig, of tenminste heel, heel uh, voorzichtig mee om te gaan. Ja, maar Facebook Ouders is daar dus wat minder zorgvuldig mee, hè? hebben we net geleerd. Ja, dat klopt, dat ja. klopt, dat klopt. En ik, ik weet het wel dat ik, ik ben er wel uh, over aan het nadenken. Maar voor mij is het uiteindelijk nog de conclusie geweest om toch nog niet. Um, afscheid te nemen van dit medium. Omdat ik zoveel internationale contacten daarop heb. Ja. En er niet, daar niet direct een vervanging voor is. U maakt eigenlijk maak de afweging voor nadelen? Mijn... Ja. Uh, ja, dus ik maak inderdaad die afweging wel. Um, en ben wel bewust van wat ik er zelf opzet. Um, en als ze wat veiliger met mij of wat voorzichtiger met mijn gegevens om zouden gaan, dat zou ik dat wel zeer waarderen. Dat, dat is wel zo. Ja, dus het kraagt wel een beetje. U voelt wel een soort. Ja, ja uh, toch wel weerzin die zich ontwikkelt. Ja. Wanneer ja. zouden u er wel mee stoppen? Um, ik denk dat als ik echt geconfronteerd zou worden met het feit dat mijn gegevens daadwerkelijk gelekt zijn... want ik heb bij Mijn Weten gisteren bijvoorbeeld geen bericht gehad over dat mijn gegevens gelekt zijn... Um, dan zou ik denk ik daar wat uh, bewuster van worden. Het is dus een beetje mm -hmm. dom misschien. Um, een soort van, uh, nou ja, als de kalf uh, verdronken is dan denkt men de put. Ja. Maar um, ja... ja. Uh, ik denk dat het nu blijft, het toch nog de voordelen blijven dan opwegen tegen eventuele negatieve. Ja. Uh, mogelijkheden. Oké, okay, hartelijk dank Gerna Scholten voor deze reactie. Ik kijk even naar de tafel hier. Wart Wijnels, hoofdredacteur van Vrij Nederland. Um, hoe belangrijk is Facebook voor jullie, voor Vrij Nederland? Heel belangrijk. Je zei, uh, wat was het, 56.000 volgers? Ja. Vrienden, heet dat. Maar wat Facebook. je ook doet, en dat is natuurlijk steeds meer uh, het verdienmodel model van Facebook, is dat uh, mediapartijen geld gevraagd wordt om aandacht uh, op, uh, op Facebook uh, te genereren. Dus ik geef uh, met Vrij Nederland geld aan Facebook, zodat de mensen die, v uh, die Vrij Nederland misschien interessant Vinden uh, onze verhalen te zien krijgen, ja. Uh, dat, dat ja, wij investeren daarin en dat is echt omdat we terugzien dat uiteindelijk. Uh, meer bezoek op de website komt... en daardoor meer mensen een abonnement nemen op Vrij Nederland. Mm -hmm. Dus dat is gewoon een heel, ja, dat is een heel sterk principe... Wat, wat we nog niet los kunnen laten op dit nee, moment. Ja, principe. Een, een, een keuze die je moet maken bij bijna. Een keuze zoals we voor veel ondernemers een, ook. Een, een machine die nog heel goed werkt... en waar ja. we, waar we voor, vooralsnog belang bij hebben. Ja. Terwijl ik kijk ook... bedoel, ze zeggen, uh, van je moet niet meer naar Silicon Valley kijken... niet meer naar Facebook, maar naar China... waar Alibaba en WeChat uh, samen met de overheid... nu een soort... Scoren aan het ontwikkelen zijn voor elke burger. Uh, zodat als je zo moet zeggen, te, te veel boetes krijgt, uh, dan gaat je score omlaag. En als je vrienden hebt met lage scores, gaat je score omlaag. <lacht> waardoor mensen dus gestimuleerd worden om, laten we zeggen, uh, een soort uh, heilstaat uh, te creëren. Dus ik zie, ik bedoel, het is, het is maar een paar stappen ver weg. Dus we moeten wel goed in de gaten houden. in wat voor omgeving ja. uh, we opereren. Nou ja, dat, en dat, dat is, dat is toch, toch lastig. Want dat is het dilemma uh, dat je nou ja, deze dagen de hele tijd eigenlijk uh, terug hoort. Uh, voeren jullie wel de discussie bij Vrij Nederland. Uh, de, uh, de, uh, als maatschappij kritisch blad ook? Ja, natuurlijk wordt die discussie, die word, discussie wordt, uh, continu gevoerd. Uh, maar wat ik net zeg, het is, het is op dit moment voor onze bedrijfsvoering van ja. belang dat we, dat we op Facebook zitten. Dus het dus wordt Kijk, wel. Rugger? Nou, Zondag met Lubach kan het natuurlijk makkelijk zeggen van wij gaan van Facebook af. Want ja, die kunnen iedere zondagavond een half uur uitzenden op een gigantisch netwerk. Ja. Als wij bij de correspondent ook mogen doen, dan deleten wij ook zo ons Facebook-bekaart. Geen ja. enkel. Ja. Nou ja, en en je kunt ook zeggen dat is een beetje gratis inderdaad. Ja. deze actie en deze publiciteit uh, van Bye Bye Facebook uh, is ook een succes bij de gratis van Facebook weer. Ja, tuurlijk. Iedereen gaat dan naar zo'n uh, event. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om te onthouden dat er iets echt fors is veranderd bij Facebook. Nog maar een aantal Maanden geleden. Um, dat gaat ook over dat punt van: is Facebook belangrijk voor lokale ondernemers? Nou, echt niet meer. Want je, er is een onderscheid bij Facebook tussen vrienden en pagina's. Nou, we weten uit heel veel onderzoek dat als mensen contact hebben met een vriend op Facebook, worden ze daar gewoon gelukkiger van. Weet je, leuke foto's delen is goed. Die pagina's dat, die delen al dat nieuws. Op een gegeven moment zat de tijdlijn van mensen helemaal vol, alleen maar met nieuws, nieuws, nieuws, artikelen. Ja, kattenfilms, dat hebben ze toch gewijzigd, ook, onlangs? Dat hebben ze gewijzigd, waardoor die pagina's echt veel minder verkeerd hebben dan een jaar geleden. Uh, wij bij de Correspondent echt een beetje een achtste van wat we een jaar geleden hadden. Dat is totaal veranderd. Nou, moet je voorstellen, als je een lokale ondernemer bent met 200 likes... echt niemand komt ooit meer op die pagina. Dus je kan hem echt gerust verwijderen. We gaan eens kijken hoe Kees van Lunzen erover denkt. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent uh, zakelijk en privé uh, gestopt met Facebook. Waarom? Dat, dat klopt. Uh, dat is eigenlijk de tweede keer. Want ik heb het uh, eind 2014 ook al een keer gedaan. Oh. Uh, toen ben ik eraf gegaan omdat ik erachter kwam dat Facebook mijn informatie had doorverkocht aan een seksdating site. Aha. Daar was ik niet blij mee. Ik werd daarmee geconfronteerd en dacht van ja, dat is niet de bedoeling. Dat schaadt ook mijn positie als mediator en uh, relatietherapeut. Mm, wat wonderlijk. Hè? En uh, Toen ben ik uh, ruim twee jaar vanaf geweest en toen dacht ik van ja, weet je, voor het zakelijke gedeelte is het natuurlijk leuk als ik zo'n pagina kan, uh, kan starten. Maar dan moet je ook weer een privé-account aanmaken. Hm. en uh, eigenlijk kwam ik erachter dat het eigenlijk niks toevoegde aan hetgene wat ik aan het doen was dus ik twijfelde al een hele tijd of ik er nog op zou willen blijven en ik heb, uh, deze week heb uh, ik het er gewoon weer van afgehaald ja. ik kan prima leven zonder Facebook ja, zo blijkt uh, nou ja, ja. Uh, uh, uh, vorige week heeft u het eraf gegooid allemaal? ja, ik heb het de vorige week afgegooid ja, ja. en hoe, ik zou bij, hoe gaat het sindsdien? <laughs> er is niks veranderd. Nee. Nee, ik ben niet iemand die elke dag op Facebook zit. En ik zat ook niet uh, heftig dingen te delen met iedereen en dat soort zaken. Ik gebruik het vooral voor het publiceren van mijn blogs. Ja. En uh, onder de aandacht brengen. En daar heb ik het eigenlijk niet voor nodig. Want ik heb voldoende volgers uh, voor mijn blog zelf. En ook op andere manieren komen mensen daar terecht. Ja. En, dat hoeft niet per en, se ja, via Facebook. Nee, mee, precies. Hartelijk dank, Kees van Lunzen. Ik ga naar uh, Manfred Verberne. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kan ik voor u noteren bij de stelling? We kunnen prima leven zonder Facebook. Ja, daar ben ik het 100% mee eens. Want? Ben, uh, wanneer heeft u opgezegd dan? Nou ja, zes jaar geleden al. Oh. En ik heb het uh, geen, geen dag uh, gemist. Nee. En wat was de reden destijds? Dus zes jaar geleden. Wat speelde er toen dat u dacht, ja, ik, ik kap ermee ook. Bekijk het maar. Ja, ja, ja, precies. Nou, dat is, uh, voor mij was het één uh, uh, een, uh, een grote, happy uh, uh, uh, site waar alleen maar de leuke dingen op stonden. Ja. En, ik denk, ja, dat, uh, en, en uh, daarbij ook uh, uh, weer, weer in de file, uh, op weg naar het werk, het is weer druk, ik heb geen zin, uh, ik ben ziek. Ik denk, ja dit, uh, oh, dit, uh, ik dit even voel, denken. Bedoelt ja, de weet weet je bedoelt ja. dat mensen dat er allemaal op zetten? Ja. Nee, van berichten van, van, van de vrienden die je dan hebt, even tussen aanhalingstekens. Van ik ben ziek en ik ben uh, misselijk en ik heb geen zin. Uh, ja. Foto's van het eten. En kattenfilmpjes. Dit, ja, dit, uh, dit voegt. Uh, ja, ja, alhoewel ik meer een hondenman ben. Maar goed, uh, ja. dan zullen die kattenfilmpjes bij mij weinig voorbij zeggen. Nee, komen, daarom, daarom moet je ermee stoppen. Nee, maar dit. Het, ja? Nou, voegt het, het voegde niks toe. Nee. Het voegt niks toe. Helemaal niets. Dus nee. uh, ik, uh, ik ben er blij mee. En uh, dat ik het al... Uh, dat, dat, de storm die nu is opgetreden... Dat, ik die, uh, dat die eigenlijk wel aan mij, uh, aan mij voorbij gaat. Ja. Dus en daarbij... U... Ik, ik, ik denk dat iedereen ook wel een beetje boter op zijn hoofd heeft. Hè? Want uh, WhatsApp, uh, dat gebruikt ook, uh, denk ik, iedereen. Ik gebruik dat ook nog steeds. Dat is van Facebook. Ja. Ik weet ook niet wat, wat met die gegevens allemaal gebeurt. Ja. Komt ook al onzin een voorbij, hè? Ja. Goed, je hebt een account op Google uh, met Gmail. Uh, daar gebeurt natuurlijk ook heel veel uh, wat achter de schermen wat, waar, waar ik denk ik niet van weet. Dus uh, ja, misschien is Facebook wel het topje van de ijsberg uh, wat, wat nu heel actueel is. En uh, er zullen er dadelijk nog over meer lijken uit de kast komen vallen. Denk ja. ik. Ik B weet het niet. Dus u zit lekker uh, onderuit gezakt. Uh, uh, slaat u dit allemaal gade met een grote glimlach. Uh, ja, eigenlijk wel, ja. ja, ja. En, en, en zeker nu, de, de die hard mensen die daar nu nog steeds op zitten. die beginnen zich nu ook een beetje achter de woorden te krabben. van ja, moet ja. ik er misschien ook wel niet eens mee gaan stoppen? Hè? Uh, heb je dat niet gezien op Facebook? Ik heb het op Facebook gezet. Ik zeg ja, nee, ik heb het. Uh, nee. nee, nee, vertel eens. Ik ben al zes jaar geleden gestopt. Ja, was je op vakantie geweest? Ja, hoe was je op vakantie geweest? Ja, staat op Facebook. Ja, <laughs> heb ik niet gezien, maar laat het zien. Weet je wel? Ja. En dat, dat vind ik veel prettiger uh, dan, uh, uh, dan dat ik iets te horen krijg. Uh, ja, maar dat heb, ik, oh ja, dat heb ik al voorbij zien komen op Facebook. Ja, is ook, uh, de conversatie wordt ook minder uh, nou ja, verrassend misschien wel. Manfred Verberna, hartelijk dank. Frank ja. Oremans, goedemorgen. Ja, goedemorgen, met Frank Oremans. Zit u nog op Facebook? Ook op, ja, je kunt de stelling ook omdraaien. He. Kunnen we prima leven met Facebook? Dat kan ook, hè? Met, het, is maar hoe ja. je het, zelf, het is maar hoe je het zelf invult. Ja. Maar wat mij opvalt... is het gaat over dat data... over dat de, over de dataverbruik. Mm -hmm. Kijk, 15 jaar geleden... toen dat internet er nog niet was... en uh, u ging bijvoorbeeld een Mercedes kopen... dan kreeg je de volgende week... de week erop kreeg je allemaal post binnen... wat gerelateerd was aan jouw inkomen... omdat jij die Mercedes kon aanschaffen. Ook toen werd dat dataverbruik al verkocht. Snap je? Toen, ja. to, to, toen verkochten ze mijn adres. En... Uh, uh, was het niet tijdens de, de, de campagne van Obama... dat Obama ook gewoon toegang kreeg tot alle accounts van Facebook... met toestemming van Zuckerberg. Toen had niemand daar een probleem mee. Ja. Ik denk dat nou het probleem nu is omdat Trump gewonnen heeft... omdat die brexiter is geweest... beginnen ze in één keer allemaal over die data's. Net, net of mensen allemaal gemanipuleerd worden... dat ze zo dom zijn geweest ja. om op de brexit en op Trump te stemmen. Het is een beetje boter en, op en, het hoofd. En, het speelt al jaren, volgens die, u. Ja, dit is, het is altijd zo geweest. Jij zet toch gewoon op Facebook wat jij erop zet. Wat kunnen ze verder met je gegevens? Ja, nou, ja, ze weten wie ik ben, ze meer weten wat dan ik wil. Maar dat weet iedereen tegenwoordig. Dank u wel, meneer Oremans, voor deze reactie. En ik denk dat veel mensen het met u eens uh, zijn. Want 94% is het eens met de stelling: we kunnen prima leven zonder Facebook. En 6% is het slechts oneens. Detail eventjes over ja? de WhatsApp. De vorige spreker had het over dat Facebook dat dan ook allemaal weet. Maar WhatsApp gebruikt nu juist end-to-end -end encryption. Wat betekent dat alleen de gebruiker aan de ene kant... en de gebruiker aan de andere kant inzicht heeft... in wat je precies aan elkaar stuurt. En WhatsApp nou juist net niet. Dus Oké. Okay, dus dat is even een een, een welkomde, -technische technische aanvulling. Aanvulling. En ook een geruststellende gedachte inderdaad. Meepraten? Gebruik hashtag spraakmakers of volg ons op Facebook. Ja, Mark Zuckerberg is natuurlijk dominant in het nieuws. Maar er is meer Rutger Bregman, historicus en spraakmaker van vanochtend. Jij wilt het hebben over een, een nieuwe campagne van de SGP. Klopt, ja. Ja, ik, ja. Vond, ik moest zo lachen om dat berichtje. Ik ga het even voorlezen. Het was uit NRC. Uh, het moet maar eens afgelopen zijn met de aanvallen op het klassieke gezin. Bekend geluid natuurlijk van de SGP. Uh, want ze hebben een pro-family netwerk opgericht om de positie van het traditionele gezin te versterken of zoals we het ook al noemen het natuurlijke gezin en uh, dat is dan vooral ook de mening van Jan Schippers, directeur van het wetenschappelijke instituut. Nou, nou wil je het geval ik had net deze week een dikke pil uitgelezen, ik heb meer in mijn handen uh, van een uh, professor in de antropologie van de Universiteit van Californië Mothers and Others heet het uh, gepubliceerd bij Harvard University Press en dat gaat eigenlijk over het echte klassieke natuurlijke gezin, zoals dat 95% van onze geschiedenis als homo sapiens hadden, namelijk toen we jagers en verzamelaars waren. Ja. Wat blijkt het geval? Um, dat klassieke gezin waar de SGP het over heeft, is een heel recente uitvinding. Um, lange, lange tijd, honderdduizend jaren lang, uh, ja, was het eigenlijk een beetje een zooitje. Je had grote extended families, zoals dat heette. Vaders bleven even in de buurt, waren zo weer weg. Sommige kinderen hadden twee, drie vaders. Um, ja, dat noemen ze cooperative breeding in wetenschappelijk jargon. We deden dat echt samen als gemeenschap uh, kinderen opvoeden. Sterker nog, volgens deze wetenschap is dit de reden waarom we waarschijnlijk zulke grote hersenen hebben gekregen. Zoals je weet, kinderen zijn vrij hulpeloos aan het begin van hun, van hun leven. Uh, dus als, een, als een, een, een vader en een moeder die alleen moeten opvoeden... ja, dat is toch vrij gevaarlijk in de, op de savanne of in de jungle. Als je dat nou met z'n allen als groep doet, kan dat wel. Daardoor kon het brein groeien en groeien en groeien. Nou ja, en anders hadden we hier nooit gezeten op, op de radio. Ja, maar dus, moeten veel... terug naar het natuurlijke klassieke gezin. Had jij ooit veel vertrouwen heel... in het historisch besef van de SGP dan? Nou ja, het nou, zijn wel mensen die van de boek houden, toch? Dus ik beveel dit boek ten zeerste aan. Oké, okay, nou, uh, uh, we het hebben. zijn een natuurlijk een... boeken met minder betrouwbare historische informatie <laughs> waar de SGP ook gebruik van maakt. <laughs> nou ja, goed. je hoopt toch dat de directeur ja, dat van het wetenschappelijk put. instituut hiervoor voor ja. Ja. Bart, Wart, wat is jouw uh, nieuws van de dag? Kan dat in 50 seconden? Of ja, zeker. Ik heb me ontzettend geërgerd aan uh, een nieuwe webserie van de VPRO. Tenminste, de serie zelf, uh, die. Uh, die is waarschijnlijk best aardig, maar er komt een cv bij. Het heet cv der mislukkingen. En BNRC delen dan hun grote mislukkingen okay. uh, op hun uh, op een curriculum vitae. En ik kreeg daar enorm veel jeuk van, want er zit een soort ijdelheid in. Van, ja, je moet natuurlijk ontzettend succesvol zijn om dan, ja, dan ook ja. maar een mislukking te gaan delen. Dus ja. dat was echt. Uh, die mislukkingen werken dan ook altijd louterend. Ja, dat was natuurlijk ontzettend uh, leerzaam. En eigenlijk was het natuurlijk vooral uh, zeggen, iemand anders die heel filijn was, ja. waardoor ik uh, mislukte. Het doet me ook een beetje denken aan wat mensen dan zeggen. Ach, ik word zo moe van mijn eigen perfectionisme. Dat Precies is dat het. is het. Precies dat is het. Ja. We gaan zo ja. verder. NTO Radio 1. Het zijn de nieuwtjes uit de wereld van de wetenschap. De diepte in. In het holst van de nacht. Laat je meevoeren met de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen.